Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provincie Zuid-Holland wil dat chemiebedrijf Gemoers minder afvalwater gaat lozen in de Merwede. Het bedrijf uit Dordrecht mag nu per jaar 6400 kilo vervuild water lozen in de rivier. De provincie is in gesprek met het bedrijf om dat te verminderen, omdat de kwaliteit van het drinkwater mogelijk achteruit gaat. Gemoors wil zelf ook minder afvalwater lozen, volgens het bedrijf niet omdat dat beter is voor de volksgezondheid, maar om een bijdrage te leveren aan het milieu. Het bedrijf loost in het water de stof Gen X, die zou kankerverwekkend zijn. Het RIVM doet daar onderzoek naar. Bij het Amerikaanse bombardement in Afghanistan zijn gisteren zeker 36 jihadisten gedood. Dat melden Afghaanse autoriteiten. De Amerikanen gooiden hun zwaarste niet-nucleaire bom op een ondergronds complex van IS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 In Syrië zijn de regering en de rebellen begonnen met de evacuatie van ruim 10.000 mensen. Het gaat om de verhuizing van soenieten uit twee shiitische steden... die in handen zijn van het regeringsleger. Tegelijk worden shiiten weggehaald uit twee door de rebellen veroverde steden. De verhuizing van 10.000 mensen is onderdeel van een deal tussen de regering en de rebellen. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het westen ook zon. In het oosten stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor knoop het Eemnest 2 kilometer. tussen Naarden en Afrit Bunschoten, een half uur vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoeverlaken 10 minuten. En op de N207 over naar de Rijn richting Hillegom tussen Abness en Hillegom 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeers.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de watertoren. I know a few guys who thought they were pretty smart, but you got being right. Down to my art, you think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, I uh, know it all. Oh, oh, you think you're special, oh, you think you're something else Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Oh, oh, oh. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't give me.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 Don't impress me. Janaya nou, 2, ja, dat is dan weer een zangeres uh, waar ik een enorme fan van ben. Ik vind haar een enorm warme stem hebben en uh, lekkere nummers. En uh, jammer dat we daar uh, wat minder van horen de laatste tijd. Maar het zal vast wel weer komen, denk ik zomaar. Ja, nee, uh, dat denk ik zeker, ja. En dat is een, uh, een uh, leuke vrouw en uh, geweldige mooie muziek. Nee, absoluut. Heb ik je, hoop het ook. Op. Heb je er ontmoet, uh, Romano? Ja, ja, zeker. Kijk, ik ja, ben af en toe een beetje jaloers op je ja, Ach, ja nee, goed. <laughs> ik zal er straks wat over vertellen. Oké, okay, dat is wel leuk. Eni. Ja, Henny, ja. um, ja. Zeg, het ja. is... Nee, ik, ik zit nog even aan gisteravond te denken. Want ja. er was natuurlijk ook nog een andere wedstrijd vlakbij. Ja. Anderlecht tegen Zlatan. Ja. Manchester United. Maar nou, we hebben al verteld dat de coach Boninho ontzettend boos is dat er geen goals zijn gemaakt. Ja. Maar het werd uiteindelijk toch 1-1. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat Slatan... die werd uitgeschakeld door uiting En dat is natuurlijk toch een heel goed resultaat hoor van, de, van Anderlecht. Ja. Moet je niet onderschatten. Nee, nee, zeker. En, en uh, nou, ik ben benieuwd naar die tweede wedstrijd. Dat uh, kan nog wat worden. En Bo Boetjes, de oud-Vijenoorder, ja. heeft Racing Genk in leven gehouden. Dat is natuurlijk ook knap. <laughs> Maar wat een raar gedoe daarbij. Olympique Lyon, ja, vreselijk. Dat geklooi met die supporters altijd. Ik, het is zo niet leuk. Ik, nee. ik weet nog dat ik ooit zelf ook... Uh, het was een bekerfinale in het Feyenoordstadion. Ik zat op het, uh, in het neutrale vak, moet je nagaan. Uh, daar zaten ook vaders met, met, en met zonen en, en moeders met, met kinderen... En, dan zit je in het neutrale vak... en dan gebeurt er toch weer narigheid. Ja, Zelfs bij en om het neutrale vak. En het, dat is gewoon zo beangstigend. Dus ik kan me heel goed voorstellen... dat die fans op een gegeven moment het veld oprennen... omdat ze denken van ja, ik moet daar weg. Ja. Ja, afschuwelijk. Ja, ja en, maar ja... Sorry om het te zeggen, maar het gebeurt heel vaak met Turken. Ja, uh, dat denk ik... Ja, dat weet ik niet. Nou ja, God, niet alleen natuurlijk, hè, want... Uh, uh, maar zoals gisteren, dat uh, heb ik nog nooit gezien hoor... dat daar uh, alle supporters het veld op komen in zo'n wedstrijd. kan toch helemaal niet? Nee, dat nee, kan niet. Maar ja, wat ook niet kan is dat een spelersbeurs een bom... Uh, daar wil ik het nog even met jou over hebben. Yeah. Waar gaat het naartoe, joh? Nou ja, ja, dat is precies waar het om gaat. Zeker. We, we gaan maar lekker naar Dammen kijken of zo. Of schaken naar het uh, toernooi. Nou, dan, maar dan hebben jullie er nou een verklaring voor... dat dat nou specifiek bij voetbal altijd voorkomt? Niet bijvoorbeeld bij een basketbalwedstrijd? Het is altijd ja, de, de narigheid, ook buiten de stadions na afloop van een wedstrijd of soms daarvoor. Het is altijd, is altijd uh, rond voetbal en nauwelijks rond andere sporten. Ja, dat weet ik ook niet. De, de groepen zijn groter, denk ik. Bij basketbal zit natuurlijk niet zoveel. Maar, Gevolg... Ik moet dat als voorbeeld. Maar er, zijn, ja, nou ja. er zijn natuurlijk veel andere sporten waar ook uh, een hoop volk op afkomt. Maar waar dan... Ja, ik, ik, ik zie het alleen maar rond voetbal gebeuren. Maar ik weet niet hoe jullie daar er, uh, ervaring mee hebben. Nou, voetbal is natuurlijk toch wel de sport die reflecteert aan de maatschappij. Volkssport ja. nummer één. Ja. Ja. Ik zie... Uh, uh, maar goed, als je bij honkbal kijkt bijvoorbeeld... Hè, in die grote Amerikaanse stadions... <lacht> dan, uh, dan zitten ze wel uh, vrolijk tussen elkaar door. En er wordt er misschien wel wat geroepen over en weer. Maar ik kan me niet indenken dat daar... Uh, en men elkaar op de bek gaat timmeren. Maar het heeft ook... Kijk, nogmaals, het is een, een, een echo van, van de maatschappij. En als je dan ziet wat er daar van de week in Dortmund gebeurde. Die, die, die, ja. die, die omroeper roept dat de wedstrijd niet doorgaat. Die mensen zitten allemaal in het stadion. En dan gaan dus al die uh, Franse supporters... die gaan Dortmund staan aanmoedigen. Nou, dat deed mij goed. Ja, nou, dat is dus de dat andere is kant, de positieve, ja, positieve kant. Ja. Uh, uh, reflex op het gebeuren. Ja, dat is ook zo. En, en, uh, ik bedoel, um, uh, op het moment dat Johan Cruijff overleed, stond nou. heel Nederland daarbij stil. Ja. Ook Feyenoord. Ja. Ook, hè, dat, dat, dat, dat overstijgt het dan weer. Hè? En zo'n uh, uh, bom bij zo'n spelersbus van Dortmund, ja, dat is afschuwelijk. En, en alleen de rivaliteit tussen die clubs onderling, ja, ik weet niet wat mensen bezielt daarin. Ik vind het uh, afschuwelijk. Weet je wat ook schandelijk is? Ja. Dat de Arena nog steeds niet de Johan Cruijff Arena ja. heeft. Nou ja, wij moeten het dus ja. gewoon de Johan Cruijff Arena noemen, ja. consequent. Ja. Dan gaat dat vanzelf gebeuren, let maar op. Maar het is toch bezopen dat gewoon omwille van geld, want dat is de achterliggende gedachte, hè, er zou een grote sponsor kunnen komen. Ja jongens, kom op nou. Ja, het is uh, doodzonde. Uh, je, de, deze man uh, moet je gewoon eren met zoiets. Ja, want ze doen het in, in Spanje wel. Ja, moet je en nagaan. En het standbeeld en het jeugdstadion ja, genoemd. Ja. ja, raar hè. Ja. Ja, maar daar begrijpen wij niks van. Reflectie van de ja. maatschappij. We gaan Pasen vieren toch? Hoe doe je dat? Nou, uh, tweede paasdag. Wist je dat dat helemaal geen enkele kerkelijke achtergrond heeft? Alleen in Nederland hè? Maar het heeft geen kerkelijke achtergrond. Nee, nee. We vieren het wel. En een mogelijke verklaring is dat mensen Pasen vroeger zo belangrijk vonden... dat ze één dag niet genoeg vonden om het te vieren. Ja, dat kan. Nou ja, Voor ons is het lekker natuurlijk. Want we hebben een extra dagje vrij. Maar jij vindt er niks aan natuurlijk. Want je kunt niet uh, trainen. Dan, nee, maar hè? ik ga uh, naar Barendrecht. Vier uur ja. Spanjaard uiteraard. HFC Barendrecht. HFC speelt thuis tegen Barendrecht om vier uur... Een, een bijzondere tijd. Alleen voor de speaker zou ik al naar uh, Spanje ja. slaan komen. <laughs> nou, heel dat, dat uh, vind ik leuk dat je dat zegt, ja. Henny. Maar, uh, nee, belangrijke wedstrijden. Nou. Zeer belangrijk. Er moeten echt drie vier punten, vier punten gehaald door. worden, anders gaat het fout. Ja. Uh, In twee wedstrijden, hè? Fingers crossed. Ja. Ja. Maar goed, Linde is, zou moeten kunnen... Jawel, maar vergis je niet, die geweldige scheidsrechter van vorige week. die heeft ja. ervoor gezorgd dat we drie spelers missen. Hè? Er zijn er drie ja. geschorst. Ook dat. Dan nou hebben we gelukkig wel een brede selectie. Ja, dat wel. Maar eh, nou, ik vind wel. Ja, dat is, afgelopen week was echt heel erg. Maar goed, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Laten we vooruitkijken. En ja. laten we ervan uitgaan dat er nu wel weer eens een uh, scheidsrechter komt. die het spelletje snapt. Ja. En als we dan vooruitkijken, volgende week zondag. Ja. dan wordt de tweede kampioen. Die hebben geloof ik 11 punten voorsprong al. En dat is werkelijk ongelooflijk. En dan kunnen ze weer verder niks. Dat is ook zo belachelijk. Deze jongens, ook, hè, en ook AFC is heel erg sterk. En, en er zijn er wel meer hoor, ARO 20 bijvoorbeeld ook. Die zouden toch de kans moeten hebben... naar zoveel kampioenschappen door te stromen naar een andere, andere uh, competitie. Klasse, ja. Want die <klaar> betaald voetbalorganisaties, die mogen het wel. Dan moeten er opeens tien gaan meedoen in de tweede en derde divisie. En deze, deze HFC-jongens, ja, vandaarom loopt ook het hele team leeg. Dat moeten ze wel. Ja, hebben. ze gaan allemaal weg. He. Ja. Het is weer hartstikke zonde natuurlijk. Ja. Ook voor de doorstroming, voor het ja. eerste team natuurlijk. Ja. Ja. Waar overigens volgend seizoen ook, ik weet niet hoeveel, weggaan. Ja. Dus daar, hebben we ook nog behoorlijk, daar is ook behoorlijk wat werk aan de winkel. Ja. Voor er komen voor maar de twee A-junioren door. Ja. Dat zegt ook al wat. Ja, ja. goed. Stel voor dat we een lekker muziekje gaan draaien, Charles. Ja, mijn zoon Sven die, uh, had ik net op Facebook, want die ligt in het ziekenhuis nu. Oh, En die, wordt, die um... krijgt een gastroscopie, dat is, dat is met, met zo'n slang door je keel. Oh, yeah. naar, en uh, die, hij ging nu uh, naar de afdeling om dat uh, te laten uitvoeren met een rouge. Hè, dan ben je even... Maar ik ga, hij kan toch zingen, want uh, we hebben hem hier op... Uh, ja, en, en, en het leuke vind ik, overigens uh, Sven, heel veel beterschap en snel door die uh, ellende heen komen. Maar jouw nummer, uh, dat eigenlijk overgenomen is van, uh, van een heel bekende zanger in Amsterdam, dat doe jij zo verschrikkelijk goed. Ma dernière volonté. Zou moeten komen, maar uh, laat me nog even in de steek. Wacht even kijken hoor. Je t'ai fait mourir sans mort J'ai fait mon plan de crépuscule Je ne l'ai fait pas prier encore Roi, oh, le païen, le pauvre diable Qui prenait Satan La mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, mais sans soleil, mais sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté.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 Komt vanzelf weer voor elkaar. C'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi que ne pense pas l'histoire, je ne manque d'esprit à propos. Voorlopig blijf ik nog jou zangen. Je zwarte schaap, je trouwe vent.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 nummer is dit. Charles, je zoon is bijna uh, geloof ik uh, 7, 24? Ja, ja, ja, nu. ja, maar dat hij dit zong, uh, dat was hij 17. Zeg maar. en, en het <lacht> nummer is natuurlijk bekend geworden door Ramsey Shaffi. Ja. Maar die wil ik niet uh, devalueren. Maar dit is fantastisch. Ook, ja. ja, Ramses heeft natuurlijk wel een heel apart geluid. Ja. Uh, dit kwam eigenlijk bij toeval omdat Sven een keer optrad met Aller Liefde. Ja. Dat is de band die ook met Ramses Jaffi het heeft opgenomen. Ja. Ja. En uh, ja, toen, he toen hebben ze dit, uh, dit uh, ja, Ramses was overleden. Dus uh, toen heeft Sven het uh, een keer meegezongen. En wat zei de band ervan? Ja, die vonden het, die vonden het helemaal geweldig. Ja, ja, het is het ja het he misschien dat dat ook nog wel eens gevolg kan. Want we hebben nog steeds contact met Gerard Alderliefde. Dus wie weet in de toekomst. Want hij heeft ook uh, een belhistoire, heeft hij ook uh, in ja. duet met hem ja, gedaan. Dus, oh, goed. Ja. Ja. Wat me opvalt is, en dat ja. moet je maar eens even uitleggen, dat jouw zoon zo verschrikkelijk goed Frans spreekt. Oh, dat weet ik niet. Dat, uh, ik, ben geen, ik ben geen kenner wat dat betreft. Ik spreek, uh, ja, ik kan me wel een klein beetje helpen uh, als ik op vakantie ben in Frankrijk, maar, maar uh, ik, de taalbeers, ik totaal niet. Dus, uh, maar jij wel natuurlijk, is want jij hebt er gewoon. Ja, <laughs> Het is vrijwel foutloos. Echt waar? Ja. Oké, okay, nou, dat zal, ik zal het dan doorgeven. Prima. Nee, Die alder, alder, alderliefste, die jongen, mm -hmm. die moeten we maar eens bellen. <laughs> Gerard. Ja, ja. Want uh, ja, hij moet hiermee door, joh. Ja, ja. Ik, uh, ik zal eens kijken of ik hem bereiken kan. Wie we wel bereikt hebben is natuurlijk Martijn Prinsen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Martijn. Ben je lekker aan het werk, jongen, op Goede Vrijdag? Heerlijk. Goedemorgen, ja. Martijn. hè Ik wel. ja. Wat doe je precies voor werk? Dat is ook wel leuk voor de mensen om te weten. Ik uh, zit uh, in de... Uh, uh, uh, hoe moet je dat goed omschrijven? Ja. Uh, ik help uh, uh, mensen die, uh, die uh, in de GGZ uh, uh, terecht zijn gekomen. Je bent GGZ-begeleider. Ja, precies. Zo, ja, zo kan je het noemen. Ja. Werk je op een paasafdeling? Ja, nee. P-A-A-Z bedoel ik dan, hè? Ja, ja. Nee, ik, uh, uh, ik werk met uh, mensen die uh, uh, onder andere verstandelijk beperkt zijn. Ah, oké. Okay. Nou, ik heb, ik heb een zoon die, uh, die heeft het Down-syndroom. Dus kom eens langs, zou ik ja ja. ja, ja. en over langskomen gesproken. Jullie vroegen of je bij mij uh, mocht langs, langskomen om de kruid bier leeg te maken. Dat mag vanavond, hoor. Ja, dat begrijp ik. Ik heb ja, geen training, dus ik ben gewoon thuis ja nou ja we zullen het eens dus even in de groep gooien straks ja leuk hartstikke gezellig hey, Ron en ik hadden het net over HFC al ik weet niet of je dat mm -hmm. hebt kunnen horen maar wel, ja. ik, ik maak me echt een beetje zorgen ik ook want er lopen er zoveel weg ja, de, uh, nou goed, ik denk dat dat, dat, dat punt twee is. Ik, op, in eerste instantie maak ik me gewoon zorgen om, uh, om uh, bestand dranglijst in de ja, kans weken. De handhaving, ja. ja. Het wordt nu wel gewoon, vooral dit weekend wordt het wel echt doordaai. Cruciaal. Uh, Want wat er voor, even... vorige week gebeurd is met, uh, met die overwinning van uh, onze naaste concurrent Sparkenburg. Dat ja. Is, ja, dat is natuurlijk schandalig, hè? Competitievervalsing ja. van de van de grootste orde. Dat vind ik ook. Ik denk wel, niet dat het gewoon uh, zaak is om naar je eigen uh, clubje te blijven, blijven kijken, uh, als HFC zijnde. Ja. Uh, kijk, je speelt nu tegen twee concurrenten, hè, uh, die allebei één en twee punten boven staan. Ja. Ga je twee keer onderuit, dan is het eigenlijk al um, zo goed als zeker dat je na competitie moet gaan voetballen. Ja, ja. ja. Uh, ja nee, dit worden twee, twee hele belangrijke uh, potjes. Ja, en laten we hopen, het is al eerder uitgesproken, dat we nu eens een keer een scheidsrechter krijgen die ons niet naait... Ja, dat... Uh, uh, Toen bleef uh, het stil, van... Martijn. Nou ja, nee, nee, dat, ik, dat vind ik ook. Maar dat zeg ik wel hetzelfde als net. Uh, je kan er niet zoveel aan doen. Nee. Dat uh, ben ik mee te... Je moet uitgaan uh, van je eigen kracht. Het, ja, op dit moment denk ik dat je gewoon oogkleppen op moet, moet zetten. En gewoon zorgen dat je, dat je zes punten pakt komen die in. Al wordt dat natuurlijk nog een helskoor. Nou, uh, vier, vier is op... genoeg hoor. Ja, ja, oké. Okay. Ja, maar bij voorkeur zes toch? Ja, uh, absoluut. Maar iedereen praat, iedereen praat, praat vrij makkelijk over dat, dat Linde. Maar je, je ziet het, na de windstop is die Denny van de Meijrakker erbij gekomen. En dat is echt een goede speler. Ja. Um, er zit aardig voetbal in. Uh, dus je, je speelt uit. Ja. Dus je hebt er nu zo 1-2 gewonnen. Nee. Ja goed, en dan uh, komende maandag hebben we natuurlijk uh, thuis wel te gebaren terecht. Vier daar, uur hè, Vergeet dus vergis je niet ja, hè. God, ja. het is vier daar ben je sowieso uur. verplicht hè, om gewoon ja. de punten in je eigen huis te houden. Ja, daar, daar kunnen we heel simpel over zijn. Ja. Dat, uh, dat moet. En dan... Uh, ben je ook weer van die schorsingen af, want we hebben er drie niet, hè, morgen. Ja, klopt, klopt. Ja, het wordt, uh, het wordt, uh, wordt een spannend weekend. En niet alleen wat de HFC betreft, hè. Ik bedoel, we hebben morgen ook de, de, de finale van de hfz Cup finale. Ja, ook of heel de leuk. De finale van de hfz Cup, bij Stormvogels. Wie denk jij dat wint? wint? Oh, dat is wel een moeilijk, hoor. Ik bedoel, ze staan <laughs> natuurlijk uh, allebei redelijk bovenaan in die, in die ja. eerste klasse. Het is ja. wel zo dat Hillegom door die twee strafpunten van plek drie naar plek zes ging. Ja. Maar um, ja, ik zet hem denk ik toch op Edo. Die gasten die, moeten, die hebben de laatste vier jaar hebben ze hem verloren. Hè? Ja. De finale. Dus er moet toch een extra stukje grip zijn. Het moet een keertje over zijn. Heeft, wat, wat zeg je? Het moet een keertje over zijn. Ja. En die, die nieuwe trainer, die Koos Waslander, die, die weet ze wel op een bepaalde manier te raken. Ja. Want niemand had dan verwacht dat ze, dat ze zo, zo goed mee zouden doen in die, tweede, of in die eerste klasse. Nee. Ik, uh, ik, uh, ik zet hem op Edo. Ja, ik ook. Ja. Nou Bovendien... oh, zijn we het gewoon eens? Dat gebeurt ja, niet ja, nee, Nee, nee. En, maar ja, ik heb altijd gelijk met mijn voorspellingen. Dus uh, gelukkig voor ja. Edo, toch? Ja, dat Nee, dan hebben we nog een andere, andere voorspelling. Ja. Dat weet ik denk eigenlijk wel, wel van tevoren. Wat denk je van uh, Allianz-Dio? Ja, voor mij is het Allianz. Natuurlijk, uh. ja, natuurlijk. Is ja. dus morgen inhoud wel in de, in de vierklasse. Ja. Uh, en Dio speelt komende maandag ook weer. En ik vrees voor Dio dat ze morgen meer dan tien doelpunten tegenkrijgen. Het zou zomaar kunnen. Die maar ja, goed, dat die... kan ook tegen RCA. Uh, wij hebben van de week de trainer gesproken van, van RCA. Ja. Die is al heel erg bang dat, dat die ook geen, geen elftal op de been kan brengen maandag. Ja, weer niet. Ze zitten heel Kom erg op, krap. Nou, jongens. Hm? Ik zeg weer niet. Nou ja, ze zitten heel erg krap. Het wordt opgevuld met wat wij begrijpen met, met veteranen. Kijk, als die morgen met, met, ze spelen morgen om vijf uur, hè? Ja. Zaterdag, zaterdagmiddag. Uh -huh. Als die morgen echt met uh, grote cijfers klop krijgen... Gaan ze dan gewoon hun lol hè? want dat is het in principe nu. Ik bedoel, het is alleen maar om te zorgen dat de competitie uitgevoerd wordt. Ja. Gaan die dan komende, komende maandag om, uh, om twee uur, gaan die weer uh, een pak van broek laten krijgen? Ik, uh, ik vraag het me af. Ik, het me af. ik, ik weet het niet, Jochie. Ik weet het echt niet. Het is het, uh, een heel vervelende situatie. Oh, dat is, is ook een, een beetje competitievervalsing, valsing, hè? Ja, dat is het ook. En uh, stel, Dio gaat, gaat het niet volmaken, het einde van de competitie. Ja, ja, dan staat die hele, die hele vierde klas weer op zijn kop. Ja, dan ik, ik gaan hoop al die punten, echt, al die punten ik... weg. Van, ja, precies, precies. Ja. En dan bovenin maakt het niet zo heel veel uit. Nee, maar onderin wel. Maar onderin wel. Ja. Dus uh, nee, ik, ik, hoop, uh, ik hoop dat die, uh, dat die gewoon netjes de competitie uitvoetballen. Ja, ja, dat hoop ik ook. Verder gebeurt er niet zoveel, hè, dit weekend? Uh, nou ja, wij hebben, het, wij hebben het wel druk. Wij beginnen morgenmiddag om half drie bij Arnhem kernelman tegen United Davo. De uh -huh. Davo uh, moet uh, zeg maar winnen om... Uh, uh, kampioenschap in visie uh, te houden. Uh, daarna gaan we door naar, naar uh, Stormvals, hè, waar de finale van de Arme Zandt Cup dan gespeeld wordt. Uh, en dan beginnen we maandag om twee uur bij, uh, ik denk bij Vogelenzang, de HBC. En dan Leuk. eindigen we bij, uh, bij, uh, bij HFC. Je hebt ja. de druk zat, dus uh, zo te horen. Uh. Ja, en uh, het, het leuke is, we zijn uh, dit weekend uh, uh, met het hele team bij elkaar. Ja. Yeah. Dus, uh, uh, nou ja, goed, we, we vallen op. We zijn aanwezig in uh, ja, we gaan er een, een, een, een leuk weekend van maken. Alleen met zit de zit geloof ik niet heel erg mee. Nee, dat, dat houdt niet over, maar... Uh, nee. Hey, als als Allianz morgen wint en die winnen morgen, maar uh, zijn ze dan al kampioen of niet? Nee, nee, nee. Ze moeten hoe dan ook uh, volgende week uh, zondag thuis tegen, tegen NFC uh, voetballen. En daar hebben ze waarschijnlijk genoeg een gelijkspel. Ja. Uh, maar goed, uh, we kennen allemaal de trainer van Allianz, Guidon Die gaat echt niet op gelijkspel spelen. Ach. Die, uh, die gaat er volop. In, Dubbele cijfers, joh. Kom op nou. Ja, NFC, dat is wel nog een verhaal. Want drie jaar geleden speelden drie clubs tegen elkaar in de naam. Oh, dagelijks. herinner je die wedstrijd nog? Wat ja, een... wedstrijd die liep, die liep uh, oh. uit de hand is een groot woord, maar het ja. wordt niet gezellig. Nee. Was... Allianz promoveert uiteindelijk uh, ten koste van de NFC. Ja. Ja, dat was een verhit einde. Ja. Um, en er zit hier en daar nog een beetje oud zeer. Ja. Dus ja. Dat, uh, dat wordt leuk. Uh, en wat ook leuk is, die die gaat uh, door voetbal in Haarlem uh, op beeld gezet worden. Oh, wat krijgen we nou? Worden jullie tv-zender? Nou ja, laten we het hopen. Laten we het hopen. Leuk man. Maar we, gaan er wat, uh, we gaan er wat moois van maken. Ja, hartstikke goed. Ik wil met jou even naar Zandvoort, want daar zitten ja. we beslot van rekening uit te zenden. Wat een teleurstelling. Ja, het is klaar, hè? Ja, het is echt klaar. Ja, misschien in de periode nog, als die, uh, het hangt ja, ervan het af kloos, natuurlijk. Dat geloof ik ook niet. Ja. Ze spelen nu nog tegen, tegen KGA en tegen VVC. Ja. Um, ja, we hebben afgelopen dinsdag zijn we bij VVC geweest. Er de, de, was daar een onder 23 wedstrijd. Mm -hmm. En um, ja, die hebben nog wel echt om wat, wat om voor te spelen. Uh, ik bedoel, die, die staan natuurlijk gewoon nog om het kampioenschap. Ja, ze staan in uh, principe één punt voor. Ja, precies. Maar... Uh, VVC die, die, die, uh, die gaat zich het zeggen niet van brood laten eten. Mm. ja in Zandvoort, uh, het is ook nog zo... In principe staan ze uh, uh, zelfs onder Ermuiden inmiddels. Dat ja. houdt het in zin dat ze gewoon zessen staan. Ja. En dan heb je dus uiteindelijk ook helemaal geen, uh, uh, geen na-competitie, niets. Dan gaat het hun gewoon uit de zonnagkaars. Ja. Hoe staan ze in de periode, weet jij dat? Uh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Uh, volgens mij, nou, dat valt best tegen. Ja, want maar ze hebben verloren. Halfweg uh, dus, uh... uh, het linkerrijdje. Ja, toch. Dus die kans is ook heel klein. Ja, Dan nou kan ik even heel snel voor je spieken heen. Ik bedoel, zo gaat dat tegenwoordig. Ja, spiek maar. Uh, oh, het staat Oh, vier. Nou, dus het kan al. dat is. Uh, behoorlijk. Ja, ja maar het ja, kan wel. Maar dat houdt wel in, er moet nu wel echt alles gewonnen worden. Want anders uh, eindig je achter uh, VVC KG en de meiden. Ja, dat moet niet. Nee. Dus dat, er moet, hoe dan ook, alles wat er nu nog gespeeld moet worden, je mag geen punt laten liggen, anders is het klaar. Ja, Dat geldt voor meer teams. Ja, geladen het veld in ja. zou ik zeggen. Wat, wat zeg jij niet? Geladen het veld in. Ja, maar dat, dat moet in principe toch al sinds ze die achterstand hadden. Maar goed, het, het, het komt gewoon niet, niet van de grond. Ik denk wat dat betreft dat het, dat het goed is dat, uh, dat er volgend seizoen een soort van nieuwe wind waait. Het is natuurlijk niet helemaal waar, hè? want de trainer die uh, volgend jaar uh, de verantwoording heeft, die is nu trainer van tweede. Uh -huh. um, ja, goed, ik, ik vraag me stiekem zelf af of, of, of het wel verstandig is ja, om het op die manier op te lossen. Er moet iemand maar boven het, met een zweep in zijn handen en dat is hij niet hoor. Nou ja, dat denk ik ook. Uh, iemand wel binnen de regio, een aantal nieuwe spelers, ja, er gaan ook aantal spelers recht bij verzand uh, Ja, veel. Het, het, uh, ik zie het niet zo een die omdraaien. Uh, uh, ik wil even met jou daaien. nog naar gisteravond. Ja, leuk. Leuk. Het is een understatement, toch ja. of niet? Nou ja, dit, dit is... Ik, kom, ik, ik ben geboren begin jaren tachtig. Ja. Dit is het voetbal waar ik mee opgegroeid ben. Ja, dat is waar. Uh, uh, half jaar uh, uh, uh, 1993 tot 1997 zagen we dit iedere weekend. Ja. Nou, niet zo goed als gisteren. Nee, ja, helemaal niet. Doe we in de Champions League. <laughs> ja. Ja, ja, dat is, waar. Dat is ja. waar. Nee, maar goed, het was natuurlijk fantastisch voetbal. Hartstikke mooi. Ja. En een, een promotie weer voor de Nederlandse voetballerij, denk ik. Maar weet je wat het mooie ja. is, Martijn? Als je de gemiddelde leeftijd van gisteravond bij elkaar telt. Zeker in de tweede helft. toen ook nog een keer de licht, die overigens weer heel goed speelde, erin kwam. Maar je Frankie had. De Jong. Ja, en Frankie de Jong. En, en, en, en die, die jongens, jongen. Er is een toekomst in het Nederlandse voetbal. Want het is niet alleen bij Ajax, hè? Feyenoord buldert van het. Van, van, van Echte talent, AZ, vergis je daar niet in, hè? En kijk, kijk eens wat er nu aan, aan 16 en 17-jarigen al in de Eredivisie speelt. Een jongen bij het nek. Ik bedoel, het is een toekomst voor het Nederlandse voetbal. De mensen die zeggen dat nooit meer in de top van het Europese voetbal wordt meegedaan. Ik geloof er geen bal van. We komen gewoon weer terug. Nou, dat denk ik niet. Nou. Heb, je het, uh, heb, je, heb, heb je het dan over de clubteams in, uh, in, uh, in Europa? Ja. Nee, die gaan er nooit in. Die hebben gewoon, uh, ik, nou goed, dat, dat noemen mensen tegenwoordig een soort van met mijn uh, stoppaardje. Maar daar is gewoon totaal geen, geen financieel draagvlak voor. Ja, maar, maar als je, maar, als je, als je talenten hebt, nog... heb je toch geen geld nodig? Nee, maar uh, eens. Maar het is wel zo als uh, jongens, als, ik noem wat, Degene die nu bij, bij Ajax uh, team draagt, David Klaassen. Uh, ik, ik hoorde gisteren dat hij een, een salaris heeft van uh, 2,3 miljoen bruto. Ja. Nou, wat hou je over netto, anderhalf. Nee, um, nee, nee. Als hij als een stap maakt naar het buitenland, dan gaat hij vijf keer zoveel verdienen. Had die tien keer zoveel, want dat is al geboden, hè? Pas op. Ajax zonder Klaassen. Martijn, je hebt nee, het volkomen gelijk, hoor. Want daar hadden we, Henny en ik hebben het er ook al over gehad. Je houdt die talenten niet vast. Dat is het, het, het, zo jammer. Zou je een team kunnen bouwen met die talenten... en daar een aantal jaren mee kunnen spelen... Ja, dan kun je misschien nog wat bereiken. Maar tegelijkertijd, kijk naar Barcelona. Dat doet het niet best, hoor, de laatste tijd. Nee, maar die zijn ook allemaal ouder. Ja, maar goed, daar op een gegeven moment begint het, hou je dat ook niet vol. Om zo lang aan de top te blijven staan, weet je wel. Nee, maar en dan komt er weer ruimte voor anderen. Ja. Echt, ik geloof echt. Maar als ik de voorzet van uh, Kluivertje weer voor mijn ogen zie, want die, zie ik, die heb ik al twintig keer uh, gezien, op die bal op Klaassen. Ja. Mijn hemel, jongen. Wat was dat? Ja, nou? dat vond ik ook. Ja, weet je, wat ik, wat ik het mooi vond, uh, de laatste weken zijn uh, voor mij in ieder geval vaak de uitblinkers, die, uh, die, uh, die Sanchez, die centrale verdediger, ja. ja. En, um, en Kluivert. Ja. Nou, en eigenlijk waren dat de twee gisteren... Absoluut. Ja. Die, die niet de allerbeste waren. Nee. nee. Maar dan zie je ineens dat andere mannen uh, weer opstaan. En, uh, ja, ik vind het wel leuk dat... normaal gesproken Ajax de laatste paar jaar... was het vaak in de topwedstrijden, was het net niet. In dit seizoen, hè, ik bedoel... PSV voor de winst op was perfect. Feyenoord ja. twee uh, geleden, was super. Ja. Nou, nu dit weer, ja. nou, kijk, daar, daar kan ik van genieten. Ik, ik vind het grappig dat je Sanchez noemt... want ik zit uh, regelmatig in het stadion met mijn zoon... En dat is by far een van onze meest favoriete spelers bij Ajax. Ja. En, en Traoré was gisteren goed, vond ik. Ik eh, zeg, laat hem lekker staan. Ja. Nee, maar serieus. In het puntje, ook. ja precies. Ja. Ja. Maar, daar is ik hij vind veel gevaarlijker. Ja. ja, vind ik ook, ja. ja. Veel bewegelijker ook dan, dan, dan Bolberg, terwijl die natuurlijk ook hartstikke goed deed. Ja, talent loopt er genoeg. Nou, ja. genoeg AFC en Ajax weer, jongens, denk ik. Er is uh, voetbal in Haarlem, he. Martijn. Dat is veel belangrijker, toch? Dat vind ik ook. Ja, ja, ja, is dat. Maar ja, wij hopen dat we voetbal in Zandvoort ook weer op een hoger plan kunnen krijgen. Hè? Ja, dat zou heel fijn, zijn, heel fijn zijn. In de tijd dat ik nog tegen Zandvoort voetbalde bij, bij toen speelden ze nog, nog tweede klasse en draaien ze eigenlijk altijd bovenin mee. Daar horen ze en, toch ook? Uh, daar horen ze ook, ja. dat vind ik wel. Ja, absoluut. Martijn, een ongelooflijk fijn weekend. Hetzelfde. We Lekker gaan we druk. Nog zien. He, en we zien elkaar Veel maandag, voetbal maandag. Vier. maandag vier uur, he, vergis je niet. He, het begint pas om ja, ja, nou, vier, vier uur. Achter in goed. de studio. He? Hey, dan gaan we, vanaf, ja, gaan we vanaf daar meteen door naar de studio. Ja, ja dan, okay. dan kun je die prachtige film laten zien Martijn. Die, uh, die je maakte de weekend. Dus uh, kom maar ja, op. Hey, dat is volgende week Annie. Uh, Jos, sorry. Hm. Oké, okay. maar oh, ik dacht dat ik over dit weekend had voor die film. Nee, nee. Oké. Oké. Maar een goed weekend. Goed zo. ben ik wel. Bye Hoi. hoi. hoi. hoi, hoi. Man, uh, onze André Jansen heeft ons nog voorzien van eventueel een clipje uh, met geluid natuurlijk van uh, de Amstel Gold Tour in 1966. Ik weet niet of jullie daar nog iets mee willen. Denk er, maar, denk er maar even over. Gewoon draaien zo. Ja, we gaan een klein stukje draaien. Het duurt zeven minuten, gaan we natuurlijk ja. niet doen. Maar ik ga er een fragmentje uit draaien zo. En uh, ondertussen luisteren we even naar Gilbert O'Sullivan. Leuk. Okay. En die hebben het over matrimony.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 Charles yeah. speaking Are you married? <laughs> <laughs> no, is that a good or a bad thing? You ask yourself I am Charles <laughs> no, uh, What about the lyrics of this song? Beautiful Charles. Be Beautiful Just what I need this time of the morning <laughs> did, did you see him alive? Uh, uh, our friend uh, Gilbert O'Sullivan Did did I see him live, uh, Yeah. Sullivan? No, I, mean, I remember. I remember that song, and he had uh, he had the piano, yeah. and he had a, he had the famous cap on. Okay, he always wore a cap. You remember? Yeah, I remember. Back in the old. And that sort of thing. Yeah, that's as much as I I can remember about him. He had one or two hits, and then that was the last we heard of him. Yeah, yeah. Well, I uh, I turn the record on especially for you. <laughs> thank you very much, okay. Charles. I Wait. like it. It's very tall, of love you. <laughs> got, well, in the, in, the, in this case, we got to switch back to football, if you don't mind. <laughs> <laughs> good morning, Jos. Good morning. How's life, all right? <laughs> very good, thank you. The weather in London just as good as it is over And here. It's the uh, same, just all... the same. We're, we're getting ready no, for no. the sun. Yeah. The sun is coming, gentlemen. Don't worry. <laughs> okay, well, it was almost pouring down, but uh, you never know what's going to happen. <laughs> hey, Brian, um, I've got, I got some, uh, some things for you. Uh, yeah. Arsenal oh. seems to be in uh, in deep shit nowadays. Uh, they even oh, lost from uh, Crystal Palace with 3-0. Uh, three, uh, three they did from no, Crystal um, Palace. They yeah. are even thinking that uh, there might be a possibility that next year they are not even going to be part of the Champions League. No, that's a possibility. But if you look at it just... Uh, first of all, with Crystal Palace. Crystal Palace have won their last six games since Sam Allardyce took over. Uh, he He's made a, a, a club of them. Uh, they always had potential, so, okay, Now, Arsenal on their own, they're sixth place. They're four points behind Manchester City, six points behind Liverpool, but they have matches in hand. Um, mm. So, you know, they're not out of it yet, in, in reality. Uh, public opinion is against them. Mr Wenger is, is, is under a lot of str stress. Yeah. Uh, his players haven't signed contracts look it's the media, yes, the media can do so much damage. You know when you, when it's it's football. If, yeah, okay. well, if, uh, if, if it goes good, you're great. If it's going bad, you're you're you're terrible. That's you know? uh, <coughs> that's uh, unfortunately seems to be seems to be the case everywhere. Okay, yeah, well then, yeah. just a short translation. Arsenal heeft it's het uh, uh, Arsenal heeft het moeilijk tegenwoordig. Afgelopen week zelfs met een 3-0 verloren van Crystal Palace. Uh, maar toch uh, zegt Brian dat uh, Arsenal, je weet het maar nooit, ze kunnen misschien nog wel terugkomen, ze hebben nog een paar extra wedstrijden te spelen, um, dus je weet maar nooit hoe het gaat. But on the other hand, if you, if you look at, um, at the top of Manchester United, Manchester City and Liverpool, they're getting close together. So, they are. Um, what do you think of that? Might they, might they be coming in the, in the area of Arsenal? Well, that, that's it. You see, Arsenal have games in hand. You can, you can safely say that. Chelsea have won the champions. Tottenham are 68 points. I think they're sufficient. They're strong. Liverpool have 63 but have played 32 games. Okay. Uh, Manchester United are play Chelsea this weekend. This is the game of the weekend. Manchester United literally have to win for Chelsea they can suffer one more defeat. Um, so that's the big game if if, uh, if Manchester United uh, make a mistake. Arsenal are out to Middlesbrough. Middlesbrough are, are, are relegated. They're just yeah. not haven't haven't performed this season very defensive and in reality Middlesbrough is on the 19th place eh, with 24 points against Arsenal, the sixth place with 54. Yeah. Uh, maar Brian zegt ook dat er dit weekend een, uh, een belangrijke wedstrijd is tussen Manchester United en Chelsea. Als dat, uh, als dat goed verloopt voor, uh, voor als er een gelijk spel uit op de een of andere manier uitkomt, dan gaat Arsenal weer naar boven. Dus we zullen eens kijken wat uh, wat dat allemaal gaat betekenen. There's one question uh, regarding to Arsenal. I've heard a rumor that Mark Overmars, the director of uh, of Ajax, uh, um, might become um, appointed as the financial director of Arsenal. Have you heard anything about that? Well, that's very interesting because Mark Overmars was a great favorite at Arsenal player. He played from I, I think '97 to about 2000. He must have played uh, almost 100 games for Arsenal. Um, so it's, it's it's possible. I think. We could have a big change in the Arsenal setup if uh, Arsene Wenger goes. He really controls the club from top to bottom. Yeah, because he's the, he's, he's done a great job with uh, yeah. with, Ajax's, yeah. uh, with Ajax as with Ajax, as far as I know. He was a fantastic player with Ajax as well. So, um, yeah. If you have a uh, if you if you can confirm this rumour, I'd like to talk to, uh, to you about it uh, next week, and we'll, we'll see how it goes. We zullen zien hoe het ontwikkelt. Ja, yeah. oké. Okay. Yeah. just a short sure translation again. Er is een, uh, een rumoer dat uh, uh, Mark Overmars misschien de financieel directeur bij Arsenal gaat worden. Brian zegt: Ja, dat zou natuurlijk hartstikke goed zijn als dat lukt. Um, Overmars heeft een, zijn sporen verdiend bij Arsenal. Net zoals hij dat bij Ajax heeft gedaan. Dus je weet maar nooit: uh, Arsenal ligt op zijn kop. Um, daar moet even de bezem doorheen. En misschien dat Mark Overmars inderdaad in staat is om die bezem goed te hanteren. Okay, then um, what do you think about Everton against Burnley? 7th uh, well, place to 12th place and uh, 54 to 36 six. I, I can't see Everton lose that. They have won their last seven home games, yes, and scored 27 goals. Uh, Burnley are are not doing very well away from home. Uh, Ever Everton should win that. Okay. And in, in, in doing so, if you look at what we were just talking about, they still might qualify for um, the euro um, the euro league everton and i think if they got a position in the euro league they would have been they would do very well you okay. know for their season i think mr kumen ronald kumen would be very happy with that result okay. but they, they, they beat crystal palace 4-2 last weekend yes. uh, was it was no, they beat who did they beat last weekend 4-2 dus ik denk dat ze hier geen zullen hebben tegen Burnley. Brian meldt uh, dat Everton waarschijnlijk geen problemen zou krijgen tegen Burnley. En als dat allemaal goed gaat en uh, Ronald Koeman gaat zo door zoals hij dat op het ogenblik doet... dan is de kans wel eens groot dat hij volgend jaar in de Europa Cup op de een of andere manier te zien is. Een vraag. Als je de nummers 10 tot 16 kijkt... mean is always altijd de verschil tussen nummer 10 or being number 16... But if you look at the final uh, final scores, there's only a difference of three points, 34 That's to 37. So it's going to be hectic uh, at the bottom it, out there. It is. I, I think, look, you could you could basically think that Middlesbrough and Sunderland are relegated. Okay? Okay. Uh, yeah. Sunderland are on 20 points, Middlesbrough on on 24. <clears throat> and they're both p playing very poorly. Now, above that, you have Swansea, Hall, Crystal Palace, who we've been talking about, Bournemouth, who have, you know had a reasonably good season. West Ham United, who were in the top eight last season. Then they moved to a new stadium, and they seemed to go wrong. Stoke City, where they're going, you know, it's, uh, good days, bad days. Burnley, who I like as a team in 12th place. Uh, and then we have uh, Leicester. Yeah, Lister. Leicester, yeah. Leicester, who, who played in Europe this uh, week against uh, um, Atletico Madrid. And unfortunately, and I mean that because it wasn't—it was outside, the penalty decision was made, but he was uh, uh, attacked outside the, the, the area. Okay. Uh, they lost their, um, well, the, for the next round, Hoot is, isn't playing for them. Okay. Clubs, their other def defender, uh, Morgan, who, who, you know, these were the guys who were the defenders for last season, yeah. uh, they are out. <coughs> So, I suspect that this weekend they're playing Crystal Palace. I suspect that uh, they'll have a very changed team. They probably feel that they have done enough this season to stay in the Premiership and they'll be concentrating on Tuesday's game okay. at home to uh, Madrid. So, I suspect Crystal Palace will win that game. Your okay. Uh, just a short translation. At least Certainly. I'll try after all, the, yeah. all this extended <laughs> information. <laughs> Brian verwacht wel dat uh, Crystal Palace dit weekend... Uh, toch alles op uh, alles zal zetten om in ieder geval uh, hoog, te hoog te blijven. Um, de nummers 10 en nummer 16 er is dus altijd een verschil. Maar als je aan de, aan de bottom kijkt in de kolom... dan is het verschil maar drie punten. Brian zegt dat Sunderland en Middlesbrough waarschijnlijk uh, de kans hebben om, uh, te, om daar niet in te blijven. Dus het wordt spannend uh, daar beneden. En de um, Leicester... Um, Leicester a couple of weeks ago or maybe no not a couple of days, four or five weeks ago they were really they were really down they were yeah and yeah, uh, yeah. they're really doing their best to to get better and they they're in the middle right now aren't they? they're in the middle right now well when when, when Craig Shakespeare took over for the first guy five games they won the five games that's 15 points that's sufficient yeah in in reality if you get to 40 points you're in you're safe dat uh, the, the, the okay. is de mathematica van de league. 50 punten is je safe figure. Er zijn 4 punten af met 7 games. Oké, okay. ik uh, vertel net dat Leicester een aantal weken geleden nog helemaal onderaan stond. En die is ontzettend aan het uh, terugkomen. Uh, nieuwe trainer erbij. En de laatste 5 wedstrijden hebben ze 15 punten eruit uh, uitgehaald. En Brian zegt ook, als je 30 punten haalt in de, in de Engelse league... dan zit je over het algemeen wel goed. En de kans is dan groot dat je... That it uh, blijft. Okay, Brian. Like I say, every week I can talk for hours with you, uh, but unfortunately, <laughs> time is running out. We gotta listen, We have to listen to some beautiful music again. Thank you ever so much for uh, yeah, for, for okay. your uh, for your comments again. Right. Have and a so fantastic that's... Easter. I I hope the sun is going to shine for you over there in London, and, and we're hoping true, the same. How okay. far your uh, your your listeners? The big game: Manchester United versus Chelsea Sunday afternoon. Oké, oké okay. okay, okay. Brian, thank you very much. Thank you Sanford, <laughs> okay. bye, bye happy Easter, bye. Brian zegt als laatste nog dat we in ieder geval de wedstrijd tussen Manchester United en Chelsea goed moeten volgen. Dat wordt het spannendste van deze week. Oké okay, Brian, see you again. Bye bye. Wat is dat nou eigenlijk? En vont, amoureux, oui, mais moi, je vais seule, rues, en de kamer, en de kamer, en de kamer, en de kamer, en de kamer, en de kamer, de kamer, en de kamer, en de kamer, de en de kamer, en de kamer, ...na de jaren zestig met François Zardy. Tous les cançons et les filles de monage. Ja, uh, het ligt me nog uh, heel vers in het geheugen, deze muziek. Uh, ja, ik ben, ben toch zo blij dat ik opgegroeid ben in deze generatie van... De, van ...eigenlijk de evolutie van de popmuziek, wil zeggen. Of, of zit ik er nou helemaal naast? Manne. Ik weet het niet uh, waar je het over hebt. Nou, nou, ik, ik ben, nou, ik ben blij dat ik opgegroeid ben in, in, uh, in de periode dat de popmuziek eigenlijk is geëvolueerd. Van, van, van Louis Prima tot uh, wat het nu is, zeg maar. Dat je die jaren hebt meegemaakt. Want die muziek wordt vandaag de dag eigenlijk niet meer gemaakt, vind ik. Nou, dat ben ik niet helemaal met ja, een je nou, eens. Het zijn ja. toch zinger songwriters momenteel. Jawel, wel, ja, maar Die ja. erg leuk zijn om aan te horen. Mm -hmm, ja, ja, wel, dan, ja, maar ja, ik had manier. nog een ander dingetje ja? even, ja. Hennie. Uh, uh, vanochtend, uh, het was een beetje vroeg nog, we kwamen er niet op. Maar Radio Tour, de samen, muzieksamensteller... Herman, Herman van der Velde. Herman van <laughs> der Velde. En ik moest toch even zeggen, want uh, ja... En, ja. En, en voor de liefhebber, de Grand Prix van Bahrein, die staat uh, voor de deur en er staat een heel mooi artikel op de site van de BBC, mm -hmm. die hebben gesproken met uh, Max Verstappen... en daar hebben ze het over dat de kop alleen al is... overtuiging, talent, onverschrokkenheid en de Formule 1-troon in zicht. Max Verstappen heeft uh, geen enkel uh, gebrek aan uh, overtuiging... pas in zijn derde seizoen in de Formule 1 met één uh, overwinning. Hè. Al uh, is de 19-jarige Red Bull driver... Uh, heeft geen enkele uh, gêne over zijn mogelijkheden in uh, deze klasse. Het is een lang artikel. Het is heel mooi. Ze hebben hem uitgebreid gesproken. En, uh, maar noem, hij even zegt even daarin, noem even die koppen in het Engels. Zo mooi. Ja, dat is prachtig natuurlijk. Ook, uh, en even nog één dingetje. Ik zal hem zo noemen. Ja. Maar ze vragen aan hem van zou je Lewis Hamilton kunnen verslaan? En dan zegt hij, waarschijnlijk klink ik een beetje arrogant... maar ik weet zeker dat ik dat kan. Dus dat is mooi. hè? Maar goed, confident, talented, ruthless en met F. once thrown inside. Mooi, yeah. ja. Nou, ik zei, ik zei het net al, we hebben een heel klein stukje uh, Amstel Gold Race. Ik, ik moet ook streng zijn, want uh, we gaan alweer naar 12 uur. Het uh, Niels komt zo weer voorbij. Dus een heel klein stukje Amstel Gold Race... naar uh, uh, ons toegestuurd door André Jansen. André, bedankt als je nog luistert. Ex-wereldkampioenen als Jan Janssen, Anke Thiel en Stablinski, en verder een beroemde renner als Rudy Altig waren onder de 120 deelnemers aan de wegwedstrijd... die in het Mastbos van Breda begon... en pas 300 kilometer verder in het Limburgse Meersen zou eindigen. Al na 30 kilometer had een groepje van vijf... onder wie de Duitse Wolfshol, een voorsprong van één minuut genomen. Maar dat was een overmoedige daad op deze warme dag. In Valkenswaard waren de uitlopers dan ook alweer ingelopen door het peloton... dat er flink de gang in hield. Ja, zo ging dat in... Uh... In de jaren zestig. Ja, en maar prachtige beelden ook, hoor. En die zijn dus te zien op WAF. Dat is schitterend. Stablanski won trouwens die wedstrijd voor uh, van de Kerkhoven, de Belg... en de Nederlander Jan Hugens. Wie kent hem niet? Leuk muziekje, is er ook prachtig. Bon, ken jij Jan Hugens nog? Nee. nee? Maar, okay. maar is dit Philip Bloemendaal of niet? Ja. Nee, ja, ja, ik wel. Ja, wel. Ja, ja, okay. Wat zij dus nog dan... even moeten melden... is dat er vanavond natuurlijk... Uh, toch iets bijzonders aan de hand is. Want bij winst op RKC... is VVV al zeker van promotie. Maar uh, de trainer, Stijn... Die, uh, die wil heel graag... dat ze niet alleen promotie halen... maar ook kampioen worden. En dat kan. Alleen jong Ajax kan nog uh, roet in het eten gooien... Maar die kunnen verder niets promoveren. Dus het maakt verder niet zoveel uit. Maar je weet het maar nooit. Toch is de koploper bij winst op RKC verzekerd van een terugkeer in de Eredivisie. Nou, en dat is natuurlijk schitterend. Dat is een hele mooie. Okay. Dat gaan... is uh, local nieuws, hè? Ja, nee, maar het is toch <laughs> leuk, joh. Ik ja. bedoel, dat, uh, dat feestje dat van VVV... dat komt eraan, hoor. Ja. Absoluut een feit. We gaan zo bijna het seizoen gedaan, hoor. Ja, we gaan zo bijna het derde uur in, hè? Met iedereen, nee, Is er aangeschoven inmiddels? Goedemorgen. Goedemorgen. Je er is allemaal, er allemaal goud op hier? Het, is, het is Vandaag is, is het erg veel of? goud, ja. Ja, het is straald. Het is niet alles een, goud dat een, blinkt, uh, wat blinkt. Uh, Oké, okay. het is een goede vrijdag. <laughs> Toch, Hierin? Ja. Op goede vrijdag, ja. ja. Jongens, overigens, de, nog even een, wil je nog even een weetje over Pasen? Ja. Oh ja, je hebt een weetje ja, ja, ja, ja, ja. over Pasen. Oh, dat is wel ja. leuk. Even nog, want we hebben het altijd over die paaseieren en hazen. Maar die hebben helemaal niets met het christelijke feest van doen. Het ei en de paasa's zijn symbolen van nieuw leven en vruchtbaarheid. Ze verwijzen naar heidense vruchtbaarheidsfeesten die vroeger rond deze tijd werden gevierd. Ze komen uit een traditie van lentefeesten die veel ouder zijn, overigens die lentefeesten, dan de christelijke. Maar betekent dat dat ook met paas de hormonen snel door je lichaam gaan? Nou, dat zou zomaar kunnen van al die Nou, ja, Daar gaan we ja, helemaal mooi klaar mee met al die eieren dan. Gaan plaatjes rond op Facebook. Daar zie je dus een, een kip die dan genomen wordt door een haas. Ja? En die maakt dan paas eieren. Ik weet niet nou, of die, die, die plaatjes het komen... genomen vind ik ook al... Ja, uh, maar die plaatjes ja. komen echt veelvuldig op Facebook voorbij deze ja, dagen. Nou, ja, niet op oh, mijn Facebook nou. trouwens, hoor. Maar... Oh, nou, ja, ook op jouw Facebook, hoor. Als je maar, als je maar goed kijkt. Hey, maar ook uh, uh, uh, de, de plaatjes van de panda's natuurlijk. Hè. Want wat vinden jullie ervan? Die zijn gisteren aangekomen hier op Schiphol. In, in een sportief vliegtuig. Ja. In, in sportieve kratten We werden ze uitgeladen. Ik hoop uh, dat het net zoveel gaat opleveren als dat het gekost heeft. Ja. Nou, maar dat is mijn uh, ja, zuinige gedachte. Dat, het gaat wel iets opleveren. Ja, dat wel. Ja. De, de, de mensen zijn natuurlijk stapelgek op ja. pandas. Kinderen maar, vooral. Dus. Wat bedoelen jullie nou, die twee witte autootjes, die witte pandas? Ja, want, ja, want dat was mijn volgende opmerking. Dat ook op Facebook komen er allerlei plaatjes bij van Fiat pandas. Ja die dan uh, allemaal uh, niet meer lopen... omdat de carburateur uh, verstopt zit met bamboe. Dus... Maar dit is een sportprogramma, Asjo. <laughs> dit is een sportprogramma. Maar ja, ja. Goed. Jullie wijken ook wel eens af van het onderwerp. Dus dan mag ik niet ja, zo <laughs> Nou, Goed, nou... Uh, we zijn bijna aan het eind gekomen. Want uh, het klokje van gehoorzaamheid. Uh, ik ga de tune erin gooien. Jullie mogen hem afsluiten het, het, het tweede uur. Ga je gang, niet. Dit was het tweede uur van de Watertoren Sport... Interessant programma, iedere vrijdagmorgen te zien op kanaal 40 van uh, Ziggo. En te beluisteren op allerlei uh, hele mooie <laughs> radiozenders. Tot derde uur en dan is hier onze gastvrouw Irene. Irene, ik weer.